11 uur. Dit is Radio 1 met Felix Meurders. Zometeen in de gids.fm. Burenruzies. over een schutting bijvoorbeeld... die worden sneller opgelost dan vroeger. Uw aandacht nu voor het NOS Journaal met Doral Megens. Een grote meerderheid van de Nederlanders is tegen het openstellen... van de grenzen voor Roemeense en Bulgaarse werknemers per 1 januari. Dat blijkt uit een onderzoek van Maurice de Hond in opdracht van de PVV. De EU verplicht Nederland om volgend jaar werknemers uit Roemenië en Bulgarije toe te laten. 81% van de 1300 ondervraagden vindt dat geen goede zaak. Velen zijn bang dat openstelling ten koste gaat van banen voor Nederlanders. En ook verwachten ze een stijging van de criminaliteit. In Eigelshoven in Zuid-Limburg woedt een grote brand in een opslagloods op een bedrijvenpark. De brand brak vanochtend rond half tien uit. In het pand liggen gasflessen, een paar daarvan zijn ontploft. Ook buiten liggen gasflessen opgeslagen. De brandweer probeert te voorkomen dat ook die ontploffen, zegt een verslaggever van regionale omroep L1. De brandweer heeft mij ook gesommeerd nu om uh, meer afstand te gaan nemen. Ik zie op afstand ook wat uh, zieke auto's, Maar volgens mij, en dat de medewerkers ook hier, zijn er uh, geen gewonden verder gevallen. En heeft de brandweer inmiddels versterking opgeroepen om hier dit vuur onder controle te krijgen. De weduwen van Zuid-Sulawesi gaan niet naar Jakarta om erbij te zijn als Nederland excuses maakt voor de executies van hun echtgenoten tussen 1945 en 1949. Ze willen dat de ambassadeur de excuses aanbiedt op Zuid-Sulawesi. Bovendien zijn de tien vrouwen allemaal tussen de 90 en 100 jaar oud en daardoor niet in staat om de reis te maken. Dus moet het gebeuren op Zuid-Sulawesi. Advocaat Liesbeth Zegveld. Als je dat nu alles overziet, dan lijkt het, lijkt het erop dat de excuses over de hoofden van deze vrouwen heen gegeven zullen worden. dat Deze excuses hun niet zullen bereiken. Een groot deel van hen heeft ook geen televisie. Dus ze gaan daar niks van meemaken. Ja, dat kan niet de bedoeling zijn van dit verhaal. Vorige maand maakte het ministerie van Buitenlandse Zaken bekend... dat de vrouwen ieder 20.000 euro schadevergoeding krijgen... en een mondeling excuus namens de Nederlandse regering... van de ambassadeur in Indonesië. Dat moet op 12 september gebeuren in Jakarta. Een vrouw uit Woudrichum stapt naar de rechter... omdat ze geen lid mag worden van de plaatselijke visclub... Bij Vereniging De Hoop kunnen alleen mannen lid zijn. Zonder lidmaatschap mag de vrouw niet vissen in Woudrichem. Ze wil daarom doorgaan tot de hoogste rechter. En ook dient zijn klacht in bij het College voor de Rechten van de Mens. De visvereniging vindt alle ophef onnodig. Al meer dan 100 jaar staat in de statuten dat alleen mannen... die minstens een jaar en zes weken in Woudrichem wonen... lid kunnen worden, zegt de voorzitter. En zegt dat historie belangrijker is dan discriminatie. Het weer in het noorden bewolking met eerst misschien nog wat regen. In het zuiden schijnt van tijd tot tijd de zon. Later vandaag ook zon in het midden van het land. En het wordt 19 tot 22 graden. Afgevallen lading. John Sahoka, waar staat die file? Nou, die staat op de A15. Rotterdam richting Gorkum. Voor Gorkum drie kilometer ligt een lading bouwval op de weg. Daardoor is bij Gorkum de rechterijzaak afgesloten. Moet na in januari de grens dicht blijven voor Bulgaren en Roemenen. Zometeen een antwoord op die vraag.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 ontstaat hier van onderop het Nieuw-Europa. Vanavond in tegenlicht 5 9 bij de VPRO op Nederland 2. MKB in de Wolken.nl. Cloud Computing, waar ondernemers blij van worden. U ziet het medialandschap veranderen. Wij zien dat een juiste combinatie van online en offline media... 20% meer rendement kan opleveren. Kies ook voor de andere kijk op de zaak... Ga naar postnl.nl/de andere kijk. Vara, Radio 1, de gids.fm met Felix Meurders. Goedemorgen. Geluidsoverlast van nachtelijke feestjes. Andermans kat die in de tuin schijt. Een een schutting die in decimeter verkeerd geplaatst wordt. Duizenden keren per jaar zijn er om dit soort zaken burenruzies. Maar die ruzies worden tegenwoordig sneller opgelost dan vroeger. Met behulp van bemiddeling door vrijwilligers. Hoe ze dat doen vraag ik zo aan José van den Berg... en Hugo Greven van Buurtbemiddeling Utrecht. Nieuw heet de nieuwe single van Paul McCartney. Maar is er iets vernieuwends aan deze productie van de voormalige Beatle? En warenhuizen als V&D in de Bijenkorf worstelen om te overleven? Wat kunnen zij leren van het beroemde Londense warenhuis Selfridges? Daarover is nu een serie op televisie. En het antwoord komt van marketingspecialist Charles Borremans later dit uur. En stelt u prijs op onze marketing? Surf naar gids.fm. PVV-leider Geert Wilders trapt het nieuwe politieke seizoen in stijl af. De grenzen moeten op 1 januari gesloten blijven voor Roemenen en Bulgaren, zegt hij. Wilders liet Maurice de Hond onderzoek doen naar de mening van het volk. En wat blijkt, 81% van de Nederlanders zijn het met hem eens. Of is het met hem eens. Daarom de vaststelling, de Nederlandse arbeidsmarkt moet gesloten blijven voor Roemenen en Bulgaren. Waar of niet waar? Niet waar, zegt socioloog Godfried Engbussen van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Meneer Engbussen, goedemorgen. Goedemorgen. U doet onderzoek naar de positie van arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europese landen. Waarom hebben wilders en kennelijk een groot deel van de bevolking het verkeerd dan? Nou, Ze hebben het niet verkeerd als het gaat om de zorgen voor de economische crisis en de zorgen voor banen. Maar we hebben in Europa afgesproken dat per 1 januari 2014 de grenzen open gaan. Dat geldt overigens niet alleen voor Nederland, het geldt voor de hele Europese Unie. En Dat betekent dus dat, uh, dat mensen hier naartoe mogen komen. Net zoals het nu zo, zo is dat Nederlanders naar Duitsland kunnen omdat daar banen zijn of naar België. Moeten we die grenzen ook gaan sluiten? Ja, u zegt het is afgesproken, maar toch is 81 van de Nederlanders tegen openstelling van de arbeidsmarkt voor Roemenen en Bulgaren. 73 verwacht een stijging van de criminaliteit. En 74 van mensen die meededen aan het onderzoek vrezen dat de komst van Roemenen en Bulgaren ten koste gaat van banen voor Nederlanders. Spreken deze cijfers niet voor zich, dan? Ja, ze spreken. Nou, ze spreken met name een aantal zorgen uit, maar als je nu kijkt naar de, uh, de cijfers die er bestaan over de effecten van de arbeidsmigratie waar het gaat om het verlies van banen van Nederland, dan is dat heel erg beperkt. Sterker nog, het lijkt erop, en zeggen economen, dat het geleid heeft tot een groei van een aantal banen, dat een aantal sectoren, denk aan, de, aan de land en tuin, wel behouden is gebleven in Nederland. Is dat nou zo? Dat is zeker zo. Hè? Dus als u gaat praten met mensen in het Westland, of in bepaalde countrijen in Limburg en Brabant. Dus we zullen zeggen, het heeft een positief effect. Een tijdje terug stond een bericht in de krant over de ontvolking in Limburg. We zien dat door de komst van Midden- en Oost-Europeanen dat tegen is gegaan. Dus er zijn op dit moment geen indicaties dat op grote schaal banen worden ingepikt. Er zijn natuurlijk een aantal uitwassen eh, met uitbuiting. Een aantal sectoren, daar zie je wel dat het de bedreiging kan betekenen. Maar overal is het effect positief. En nogmaals, ook voor Nederlanders. Duitsland heeft 3 miljoen werklozen, maar we zien een toenemende mate dat Nederlanders richting Duitsland gaan. En dat is het Europa zonder grenzen waar je kan profiteren van elkaars arbeidsmarkt. Nog Een laatste punt. Uh, moeten we nou verwachten dat er zoveel mensen richting Nederland gaan? Nou, mijn cijfers laten zien, er is al een grote groep, die is al deze kant uitgetrokken, soms zelfs zonder werkvergunning. Maar de grootste groep zal richting Duitsland gaan, want daar is de economie heel sterk. Uh, op dit moment is er voor deze groep ook maar beperkte werkgelegenheid in Nederland. Uh, dus waarom zouden mensen hier naartoe nou gaan als ze een baan hebben? Anders hebben ze niks te zoeken in het veel te dure Nederland. Daar komt bij dat uitzendbureaus ook weinig zien in de komst van veel Roemenen en Bulgariëren. Er is weinig behoefte om met arbeidsmigranten uit die landen te werken. Dat bleek tenminste uit een rondgang van de NOS langs grote uitzendorganisaties. Ja, dat lijkt toch ook een beetje een de rug voor Wilders, of niet? Nou, ik denk... Uh, Sommige van die uitzendbureaus werken overigens wel met ze. Maar dat gaat om tienduizenden en niet om honderdduizenden. Maar het is simpelweg heeft te maken met de economische vraag naar arbeid. Op dit moment is die economische vraag beperkt. We zien zelfs een verlies van het aantal banen in Nederland. Dat betekent dat er is geen grote vraag naar arbeidskrachten uit Bulgarije en Roemenië op dit moment. En dat, betekent, en dat, dat, dat is als het ware het regulerende mechanisme van de arbeidsmarkt. En dat is natuurlijk het idee achter Europa met zijn grenzen. Het liberaal idee, mensen kunnen vrij vrij reizen en ook ergens werken. Dus de arbeidsmarkt reguleert in belangrijke mate. De vraag is dan, komen ze hier naartoe voor de sociale zekerheid? Dat is ook ja. de angst. En dan zien we dat we de afgelopen jaren de sociale zekerheid... toch wel heel erg drastisch selectiever hebben gemaakt. Dus als je hier komt en je hebt geen baan... dan heb je ook geen toegang tot de WW. En dan heb je geen toegang tot de bijstand. Wat wel een reëel probleem is, in met name Den Haag en Rotterdam... is dat een aantal van hen actief wordt in de zwarte economie of de informele economie. Met andere woorden, ze hebben een slecht imago, Roemenen en Bulgaren. Ze hebben een slecht imago, maar je ziet hoe snel dat kan veranderen. Want nu is het slechte imago, met name voor de Bulgaren en de Roemenen, heeft ook met, met criminaliteit te maken. In het verleden was het voor de Polen. En je ziet dat het nu al aan de weg hebben is, dat zijn nu plotseling de hardwerkende mensen geworden. En nu is het slechte imago voor de Bulgaren en de Roemenen, maar u moet ook weten dat op dit moment in Rotterdam en Den Haag en Amsterdam heel veel Bulgaren en Roemenen werken, deels in ook. Zijn het de highly skilled? Dus veel van die beeldvorming is onterecht. Wilders wil de grenzen sluiten voor Roemenen en Bulgaren. Ja. Dat kan dus eigenlijk niet. Op grond van de Europese regelgeving en besluitvorming kan dat niet. Zo... He, en, en, en dan zou je dat, he, want stel je voor, zou je dat ook voor de Nederlanders moeten doen... die naar, naar België of Duitsland gaan. He, dus dat kan niet waar je wel op moet richten, vind ik. En daar hebben heel veel mensen gelijk in. Pas op dat je eruit was als het gaat om criminaliteit als er uitbuit, uitbuiting allerlei schijnconstructies... dat mensen hier werken, beneden de cao-loon of wettelijk minimumloon... dat je dat hard probeert tegen te gaan. Godfried Engbessen van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hartelijk dank. De Hij heeft al een gigantische staat van dienst... maar toch kan Paul McCartney er geen genoeg van krijgen. Vooruitlopend op zijn nieuwe album verscheen vorige week via internet... totaal onverwachts de nieuwe single New. Wat is het voor nummer? Er is menig liefhebber nieuwsgierig na. Nou. Verslaggever Robert Jan Boy Op bezoek bij docent popgeschiedenis Frank de Munnik. En die legt zijn oor eens goed te luisteren. Ik zie een lach in de ogen. Ja, heerlijk. Ik zie een grijns. Ja, ik, ik zie een, is die een blij gevoel. Ja, dit is bij Frank de Munnik. Ja, want Frank de Munnik vindt het heel poppy. En uh, catchy. En, uh, poppy, ik, catchy. Ja, ik hou van dit soort popmuziek. Het gaat het ene hoor in, het gaat het andere weer heel prettig uit. Uh, heerlijk. Uh, ik kan het ook al heel snel meefluiten. En uh, als ik in de auto zit, tap ik waarschijnlijk nu al op mijn autostuur. Ja. Of uh, mijn voet gaat een beetje. Ja. Uh, dat vind ik wel knapper aan de man. Hoe oud is hij nou? 70, 71? 71 ja. En hij schrijft gewoon een. En dan bedoel ik het goed, gewoon een lekker liedje. Niet meer en niet minder. Dit is pure pop. Eén keer draaien, twee keer draaien en meevluiten. Ik vind het knap dat hij dat nog steeds kan. Ik vind het ook uh, wel, wel mooi geproduceerd. Het is duidelijk dat Mark Ronson, uh, de producer, het neo-60's uh, uh, geluidje eronder uh, gaat leggen. Wat hij ook eerder deed bij uh, Amy Winehouse. Het nummer Valerie heeft hij ook geproduceerd? Ja, heeft hij ook uh, geproduceerd. Hoe je dat eigenlijk? Ik vind ook leuk aan Paul McCartney dat hij van die, uh, ja, die jonge mensen uh, erbij haalt. Maar wat is dan de invloed van zo'n man? Een, een sparringpartner sowieso voor uh, uh, Paul McCartney. En ik denk dat hij van invloed is geweest op uh, uh, hoe het geheel gaat klinken. Mm. Een beetje galm erbij, uh, de drums op deze manier laten klinken. Zullen we die, die barrington saxofoon eronder door gaan leggen? Uh, wat ik een heel mooi, ja, weer zo'n catchy moment vind, is dat vlak voor het refrein komt er zo'n tamboerijn bij. Dat heb ik ook al duizend keer gehoord, maar het werkt altijd. En je moet het wel als producer en als prk, moet je wel samen tot de conclusie komen: van... hé, hey, nou is het leuk om die Tamarijn er even bij te komen. Ik bedoel, het begint wel meer te, te lopen. En, uh, ja. ja. Ik hoor het niet. Ga dan Ga terug. Ja. Kijk, terug. Kijk. you! Ja, dat you! We were Saks? Oh ja. ja. Dat zijn hele, hele subtiele dingetjes. Maar ja, dat maakt het nummer natuurlijk, hè. Ja, en ook dat. dat en dat ritme ook. Ja, Dat, het ritme, ja, dat, is, dat is ook zoiets een ritme dat heeft zichzelf zo bewezen. Dat is ook al duizend keer gedaan, maar dat geeft allemaal niks. Dat, dat, uh, het werkt. En ehm. Um, wat ik, er ook, wat ik ook wel leuk vind, is dat je, je hoort een aantal uh, uh, dingen terug. Yeah. Uh, die mekaar niet vroeger al heel erg goed vond. Zoals? Dus, uh, nou, de, de Beatles. Dus ja. ook, uh, je moet of noon, zit het in. De, Daar zit het in ja, from, uh, hij, uh, hij refereert een beetje aan zichzelf. Yeah. En uh, je kunt er ook uh, got to get you into my life uh, yeah. boven gaan zingen. Uh, is ook allemaal niks erg, want uh, uh, als je Paul McCartney heeft, mag je ook best wel lenen van jezelf. In dit geval uh, de Beatles. Maar uh, de Beatles waren ook gek bijvoorbeeld op de Supremes. Mm -hmm. Dat is uh, een hele mooie moto-geluid. Ja, fantastisch. 1964 praten we dan over. Ja, nou, hier heb je, dit is de Vintins motor. Maar dan lijkt het ook wel of, uh, of McCartney er een soort spinetje onder zet. Onder dat ritme. Ja, doet Opgevallen? Ook. Ja, doet hij ook. Maar ja, dat wordt bij het quasi-60's. Da-da-da. Ja, ja, ja. Dat is koortje. Ja, dat vind ik echt zwaar. Maar dat komt ook bij het eerste kritiekpunt. Als je al. Waar hebben we het hier over? En het heeft geen zin om, om elkaar niet te gaan bekritiseren, maar dan komt er zo'n refrein, die, die tekst, ja, het is, ik vind het weer een soort rijmelarij. We can do what we want, so we can live as we choose. Ja, ja, ja. dat, uh, ik leg daar niet wakker van. Maar ik vind het het zwakste onderdeel van het plaatje. Mm. Ja, dit vind ik erg leuk. Mm. Ja, dit vind ik erg leuk. Ja, mijn zoon zei van, ik heb het al eerder gehoord. Ja, ik kan me goed voorstellen. Ik heb het toch wel eerder gehoord. De... Ja. ja, maar hey, heel veel popmuziek heb ik al eerder gehoord. Maar daar ben ik niet zo geïnteresseerd in. Of dat, dat het allemaal splinternieuw is. Of dat hij eens aan het experimenteren slaat. Of zo. Ik, vind, ik vind het uh, poppy. Ja, er gebeurt verder niks wereldschokkers in. Of, uh, nee, zo hey, so wordt. 14 oktober komt het album uit benieuwd? Ja, ik denk dat ik hem uh, desmiddags op de 14 oktober ook gewoon uh, uh, weer koop. Maar We hebben mij wel afvragen, hoe vaak ga ik hem eigenlijk draaien. Ik had bij zijn uh, ene laatste album, dat Memory Almost Full, één keer uh, gedraaid. Goh, ja, dat klinkt toch, uh, klinkt toch heel lekker. Met twee keer dacht ik ja, ja, ja. En eigenlijk heb ik hem daarna niet meer gedraaid. Maar hij blijft Paul McCartney. Ja. Ik bedoel, ik ben toch nieuwsgierig. En hij gaat door hij gaat tot door. in de eeuwigheid. <laughs> Dus ja, tot in de eeuwigheid zal ik hem blijven komen. Ja. Ja. Ja, ja. ja, Kijk, het mooiste nummer ooit volgens Paul McCartney, is God Only van de Beach Boys. En hier, uh, ja, dit, dit is in alles, is dit Beach Boys. Hij doet ze echt gewoon, bijna letterlijk gewoon na. En ja, gaat hij weer, dit vind ik gewoon niet mooi, zo'n einde. Die poogje misschien. Ja, maar dat deden de is toch echt beter hoor. Zo'n einde. Had hij nog even moeten werken, denk ik. denk ik dan Of Mark Ronson had moeten zeggen... Paul, jongen, nog een half uurtje. <laughs> dan zijn we eruit. <laughs> Docent popgeschiedenis Frank de Munnik... over de nieuwe single van Paul McCartney. 14 oktober verschijnt zijn uh, nieuwe album. Dat heet ook New. En ik ben heel erg benieuwd. De Gids.fm dit is mijn uitspraak en daar moet hij het mee doen. Dank u wel. De afsluiter van meester Frank Visser... nadat hij zich weer eens op een burenruzie heeft gestort. In werkelijkheid komen steeds minder van dit soort zaken voor de rechter. Dit dankzij het fenomeen buurtbemiddeling. En dat zit behoorlijk in de lift. Buurtbemiddeling schilderde de politie vorig jaar maar liefst 50.000 manuren. Bij mij twee mensen van Buurtbemiddeling Utrecht, coördinator Josef van den Berg en vrijwilliger Hugo Geven. Goedemorgen mevrouw meneer. Goedemorgen. Mevrouw van, van den Berg, landelijk gezien neemt Buurtbemiddeling een hoge vlucht. Wordt het bij jullie ook steeds drukker? Ja, we zien inderdaad een toename uh, van buren die gebruik willen maken van Buurtbemiddeling in de ja? stad Utrecht. Kun je ja. u cijfers noemen? Nou, we hebben vorig jaar, uh, over het, het hele jaar, uh, ruim 200, 201... om precies te zijn, bubbenmiddelingen uh, aanvragen gehad. En we zitten op het eerste helft van 2013 al op 155. Is dat omdat ze u kennen of uh, wordt er meer geruzied? Dat is natuurlijk altijd heel moeilijk om dat uh, in de duidelijkheid te zeggen. Het, het komt ook omdat we meer bekendheid krijgen... Uh, maar we hebben met name ook in de zomerperiode een toename gezien in, in uh, burenconflicten. Dan zitten mensen buiten, dan gaan ze de muziekhuizen zetten, dan uh, rook je barbecue en dat soort dingen. Ja. Ja. Hoe komen ruzie in de buren bij u terecht dan? Nou, uh, bij ons is het zo dat er uh, 20% van de aanmeldingen, hè, dus van die 201, uh, zijn doorverwezen door politie. Uh, 30% door woningcoöperaties. Uh, uh, 20% door uh, uh, andere huisartsen, wijkbureaus en de, de restpercentage, dat is de 30%, zijn zelfmelders. Die en u hebben... coördineert dus op het moment dat uh, buren ruzie hebben en ze worden doorverwezen, dan krijgt u ze als eerste aan de telefoon waarschijnlijk? Dat klopt. Ik doe de intakes en ik moet gaan kijken of het geschikt is voor buurbemiddeling en of buur de buren bereid zijn om de commitment aan te gaan met hun buren in gesprek te gaan. Dus u belt ook de andere buurman? Of soms wel, soms wel en soms niet. Soms hebben we niet alle gegevens van die andere buur. Dan weten we alleen maar bijvoorbeeld maar een adres. En dan moet u wel weten van die andere buren of ze bereid zijn om die bemiddelaar te ontvangen. Sowieso, die eerste buur die belt, die is natuurlijk bereid, of ja, niet? Er moet altijd één buur zijn die ons, uh, onze hulp inroept. Hè, en dat de, en die, die gaat dus akkoord met de afspraken die we maken van buurtbemiddeling. U zegt u moet eerst kijken welke zaken geschikt zijn. Hoezo? Nou, er zijn natuurlijk uh, uh, zaken, wij werken uh, op dit moment met 120 getrainde vrijwilligers in de stad Utrecht. Uh, dat zijn wel vrijwilligers en uh, je kunt met burenzaken ook uh, conflicten hebben die gerelateerd zijn aan hele andere uh, achterliggende uh, problemen, psychiatrische problematiek, verslavingsproblematiek. Uh, en dan is het niet zo dat uh, uh, vrijwilligers daarop afgestuurd worden. Dan moeten met name professionals daar uh, hun rol in nemen. Dus in uw geval gaat het altijd over geluidsoverlast of over barbecues of dat soort dingen? Ja, wij zitten zeg maar, uh, als het goed is, aan de voorkant van het geschil. Hè? Dus dan hoe, hoe eerder wij ingeroepen worden, hoe beter het eigenlijk is. Uh, maar we zitten ook soms wel eens in geschillen... waardoor je dus uh, al een half jaar of een jaar er geschillen zijn. Meneer Geven? U doet dit soort werk als vrijwilliger? Klopt. En noem eens een voorbeeld van wat u aan de hand hebt gehad. Waarvan u zegt dat ging een barbecue, uh, steeg dat... Uh, nou, uh, bijvoorbeeld inderdaad uh, de barbecue van de, de onderburen. Die gaan barbecuen in een flat. En uh, de rook die uh, in het gezicht slaat van de, de bovenbuurvrouw. Die stijgt op, ja. Overlast door uh, hondengeblaf. Uh, maar ook uh, kwesties rond uh, zeg maar een bedrijf wat in een wijk gevestigd is. Oh, dat doet u ook? Ja, dat ben ik nou ook een paar keren. De laatste keer heb ik daar ook mee te maken gehad. Een bedrijf, noem eens wat? Nou ja, zeg even een, een bromfietszaak die bromfietsen repareert... En, uh, en dat buiten doet. Dus buiten de, de, de gerepareerde brommers even uitprobeert. Ja, dat uh, is en niet de buren gelijk, worden maar. gek van dat lawaai. Ja. Maar goed, die man zit daar met zijn zaak. De vergunning is ooit afgegeven. Dus, uh, de gemeente heeft hem de ja. gelegenheid gegeven... om die brommers buiten te testen. Ja, precies. En dan, dan is er uh, geluidsoverlast... En, uh, en stankoverlast en dergelijke. Goed nou, je dan, dat dan natuurlijk... nog wat doen als bemiddelaar of niet? Nou, in ieder geval het uh, gesprekken kunnen we aangaan. Maar of je dat meteen oplost, dat zijn natuurlijk complexe zaken. Want uh, ja, die man, zeg maar, de, de eigenaar heeft een zakelijk belang. De buren hebben, willen gewoon een leefgenot. Nou ja, ga dat maar eens met elkaar combineren. En buurbemiddeling is uh, van uw kant gezien vrijwilligerswerk. Is het ook gratis voor de buren die de hulp inroepen? Wat ja, dat klopt. Ja. ja. Ja, de, de, de financiën komen in de Stad Utrecht vanuit de gemeente. Maar in, in landelijk gezien, hè, er zijn 185 uh, gemeentes die aangesloten zijn bij buurbemiddeling Utrecht, landelijk gezien. En daar worden de meeste wooncoöperaties en de gemeenten die dat financieren. Maar het is uh, gratis voor de inwoners van de Stad Utrecht. Meneer Geven, moet je er een opleiding voor hebben? Ja, je krijgt uh, inderdaad een uh, opleiding vooraf. Ik was al mediator, dus uh, bepaalde deskundigheden heb je dan. Ja. Uh, maar goed, het gaat om goed luisteren. Het gaat om je kunnen inleven. Het gaat om neutraal zijn of onafhankelijk zijn. Dat lijkt me lastig soms, he, of niet? Dat nee, maar zijn. dat is natuurlijk toch gewoon je kracht. Ik bedoel, op het moment dat je al uh, merkt dat je aan één kant gaat staan... dan heb je het proces eigenlijk al verloren. En dan ben je de, de andere kant ben dan kwijt. Maar dan schelden ze op elkaar. Wat doet u dan? Nou ja, wat ik doe, daar heeft natuurlijk iedereen een bepaalde stijl in. Maar uh, ja, ik ben wel eentje van de confrontatie. Je hebt wel eens van het taalgebruik van... Uh, nou, ik zou je hersens willen inslaan. Dan zeg ik wel van, de pardon, uh, uh, wat bedoelt u daarmee? Of, uh, nou, ik zou je hersens dat willen inslaan. Zo, <laughs> dat lijkt me nou niet zo handig, hè? Nee, dus, nee uh, dat kunnen is wel we dat opgelost het over... conflict misschien. Nou ja, dat conflict is wel opgelost. <laughs> oh, door de hersens in te slaan, ja. ja. Nee, maar kunt u een voorbeeld geven van een geslaagde bemiddeling? Recent. Nou ja, even terugkomend op uh, die zinsnede. Die casus, dat ging over een uh, overlast van hondengeblaf. En die mensen stonden echt uh, lijnrecht tegenover elkaar. En op een gegeven moment, door uh, toch onze bemiddeling... is uh, de, de eigenaar van de hond heeft, uh, een soort anti-blafband gekocht. Een wat? Ja, een anti-blafband. Dus op een gegeven moment, na nou, drie keer blaffen, aanslaan... dan uh, krijgt een hond uh, een schokje. Dus daarmee leert hij dat af. Nooit verhoord. Ja, je kan ze kopen bij de dierenzaken. Ja, veel gebruikt hè? Ja. Ja, met overlastzaken. Maar daar heb wel. ik meester Frank Visser nog, uh, nog nooit over gezien. Op televisie. Ja, laat dit een tip zijn. Ja, dat is wel <laughs> heel handig. Want u doet eigenlijk de zaken die hij vaak voor televisie doet. Hè? Ja, maar wij doen het natuurlijk anders. Wij doen eigenlijk een ander soort zaken. Kijk, bij ons gaat het om de, de relatie tussen mensen. En bij hem gaat het juist om een, het doen van een uitspraak. Dus hij trekt op een gegeven moment. geef een bepaalde partij gelijk. Ja. En wij geven niet een bepaalde partij gelijk. Want wij zorgen dat die communicatie tussen twee partijen herstelt... dus dat mensen gewoon weer uh, elkaar gedacht zeggen, minimaal. Kan weer met iedereen bemiddelaar worden bij u? In principe gaan we er vanuit van wel. Maar je moet, je moet wel bepaalde vaardigheden hebben. Als je bijvoorbeeld uh, het probleem zelf wil gaan oplossen... als dat in je natuur ligt, dan is dit vaak niet geschikt... om dit te doen als vrijwilligerswerk. Je moet dus echt uh, kunnen, kunnen sturen, de juiste vragen... En de buren het werk laten doen, want zij komen met de oplossing. He, wij, wij komen niet met een oplossing aandragen. Daar moeten ze zelf mee komen. En uh, nou, dat is voor sommige bemiddelaars wel eens ingewikkeld, want die willen het toch graag oplossen. Want dat voelt natuurlijk goed, hè? Als je het opgelost maar, hebt. Maar soms zit het ook muurvast, want dan is het op het kadaster te zien dat inderdaad die schutting tien uh, centimeter buiten het terrein staat. En wat doet u dan, meneer Geven? Ja, wat doe ik dan? Uh, kijk. Ik denk dat wij niet in het juridische gaan. En dat opzicht zeg ik, misschien doen wij dan het, het simpele gedeelte. En wat ik net zei, dat is het gesprek bevorderen. Want het gaat vaak niet om die ene tien centimeter. Het gaat vaak toch om andere dingen. En wat ik merk is het vaak uh, dat het gaat om gezien worden, gehoord worden. Dat iemand naar je luistert. Dat zijn gewoon eigenlijk de zaken waar het, uh, waar het om gaat. En wij zorgen ervoor dat mensen zich gehoord voelen. En wij zorgen ervoor dat de buurman of buurvrouw. Uh, ook luistert naar de problemen. En het verdriet soms. En uh, de tranen. En dat is wat wij doen. Dus wij brengen eigenlijk meer, zoals het tegenwoordig heet... de menselijke maat in zo'n ja. conflict. Zijn die één op een zaken zijn die makkelijker dan dat je een hele buurt hebt... die in opstand komt tegen zo'n bromfietsbedrijf? Um, nou ja, wij doen beide. Hè. Je doet één op een en ook uh, groepsmediation. Ja, en beide uh, hebben natuurlijk zijn leuke en, en, en, en moeilijke kanten. Dus, uh, want een één op een is niet in principe makkelijker uh, dan een, in een groep. Wanneer acht u een bemiddeling als, als echt geslaagd? Wanneer denkt u, nou, dat is nou helemaal afgerond? Dat is voor elkaar. Ja, dat is natuurlijk altijd heel moeilijk uh, in, in, in cijfers uit te drukken. Wat, wat wij doen binnen Utrecht... is dat wij uh, tevredenheidsonderzoeken doen bij de buren. En als de buren tevreden zijn over het resultaat wat geboekt is... dan vinden wij het een succesvolle uh, bemiddeling. Dus, uh... En op welk percentage ligt u dan? We hebben 68% van de meldingen die we gedaan hebben... werd als succesvol door de buren ervaren. Dat is natuurlijk een heel mooi percentage. Dat is landelijk, landelijk gezien ook zo. Maar wat interessanter is, wat ik zelf vind... is die 32% waarvan de mensen dus blijkbaar nog niet tevreden zijn met het resultaat. Dus dat is voor ons nog een gebied waar we nog aan moeten gaan werken... om die 32% ook tevreden te krijgen. En ja, nu meneer Gever, hoe hoog ligt uw percentage als bemiddelaar? Ja, we hebben het net even brekend. Uh, wel rond uh, 75 procent. Dat is uh, ietsje erboven. Dat is mooi. Maar die 25 procent is dan toch... ondanks uw bemiddeling naar de rechter gestapt. Of uh, hebben we elkaar toch de in geslagen bij wijze. <laughs> ja. ja. Nou, nou, dat, dat laatste niet. Dat, dat heb ik nooit gehoord. Nee, maar... maar soms wel naar de rechter, ja. Of uh, dus dat, dat ze dan de gemeente het werk laten doen... in uh, ja. het naleven van bepaalde regels. En dat heeft u ook wel geadviseerd? Of adviseert u net niet? Nee, eigenlijk net niet, niet. Maar niet ik moet, uh, dan kijk ik uh, stiekem naar José. Soms wil je het bijna wel. Hè? Ja. Maar het ja. mag eigenlijk niet. En dan zegt u wel eens... als u nou 500 euro dokt... dan uh, praten we niet meer over de 10 centimeter. Nou ja, daar gaat het dan niet om. Maar je zou zelf weet je, met die 25 procent... dat je um, de nog de betrokken bij wil blijven. Ja. En je wil eigenlijk dat je naar de 100 procent gaat. En dan zou ik er bijna nog, uh, nog meer gesprekken willen. Want soms denk je van, het zit er bijna. Dus ik heb nog één, twee gesprekken nodig. Of ik heb nog een andere partij erbij nodig. Bijvoorbeeld de gemeente Utrecht zelf. Ben ze wel eens agressief tegenover u? Nou, tegenover uh, mij niet. Maar ik, de gesprekken, daar wordt wel eens uh, agressie. Maar het is ook uh, met het gezag waarmee je daar zit. Je moet ja. wel iets uitstralen. En u zit aan de telefoon, dus u hebt er geen last van. De de Berg. Ik doe zelf ook, maar ja, met U gaat ook op hè? Ja, hoor. Ja, ja, want en het uw is... percentage, hoe ligt dat? Nou, 80%? procent. Ja. <laughs> baas boven baas. <laughs> José van de ja, Berk, een mooi. van uh, Buurtbemiddeling Utrecht. Hartelijk dank en succes met het werk. Oké, okay. ja, dankjewel. dankjewel. Het is één minuut voor half twaalf. Hier is Dorald Megens met het NOS Dit is Radio 1. In Duitsland is het proces begonnen tegen Siert Bruins, een SS-officier uit Appingedam. De 92-jarige wordt verdacht van de moord op een Nederlandse verzetsman in 1944. Aan het begin van de zitting heeft Bruins gezegd dat hij sinds 1942 Duitser is... en verder houdt hij zijn mond, zegt zijn advocaat. De grote meerderheid van de Nederlanders is tegen het openstellen van de grenzen... voor Roemeense en Bulgaarse werknemers per 1 januari. Velen zijn bang dat openstelling ten koste gaat van banen voor Nederlanders... En ook verwachten ze een stijging van de criminaliteit. Dat blijkt uit een onderzoek van Maurice de Hond in opdracht van de PVV. In Eigelshoven in Zuid-Limburg wordt een grote brand in een opslagloods op een bedrijvenpark. Die brand brak rond half tien vanochtend uit. Er liggen gasflessen, een paar daarvan zijn er ontploft. En ook buiten liggen nog gasflessen. De brandweer probeert te voorkomen dat ook die ontploffen.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 Inderdaad, op de A15 Rotterdam richting Gorkum... staat tussen de west en Gorkum 7 kilometer. Bij Gorkum, Gorkum ligt een lading bouwafval op de weg... en daardoor is bij Gorkum de rechte rijstrook afgesloten. En op de A16 Rotterdam richting Breda... voor de Van Brinobrug staat 3 kilometer. Als een auto stilgevallen blokkeert daar één rijstrook. En een vrachtwagen met pech zorgt voor vertraging op de A58. Tilburg naar Breda, dus Daar staat bij het galder, 2 kilometer. En er zijn problemen bij de spoorwegen... want tussen Zwolle en Deventer... Rijden geen treinen door een aanrijding en de vertraging is meer dan een uur. Fm Met Felix Beurders. Zometeen, de crisis ligt op straat in Den Bosch. Hier is Heatwave. Van wie? Nou, luister. Dus like heatwave. Ooit gezongen, de Matthew Reeves en de Vandelles. Dat was uit de Motown tijd. En Phil Collins is teruggegaan naar die Motown tijd op zijn album Going Back uit 2010. En hierbij, bij dit nummer Heatwave, had hij de medewerking van de Funk Brothers. Dat is wel te horen ook. Denk ik. Verslaggever Bert Molenaar is op zoek naar de uiterlijke verschijningsvormen van de crisis. Het brengt hem kriskras door het land, van noord naar zuid. Van de failliete woonboulevard in Jouge tot de bloeiende seksop in Veendam. Vandaag is hij in het prachtige Den Bosch, een belangrijke winkelstad. Ik zeg prachtig, maar wat is er over van de belangrijke Hinthamerstraat, hartje centrum, vlak bij de Sint-Jan? Iets vragen? Waar bent u van? <laughs> Roemenië. Wat zegt u? Roemenië. U komt uit Roemenië. Uh -huh. En u bent bij de kerk. Nee. Uh, Wat komt u hier doen? Vroeg hij. Belangstellend. de nee. U verkoopt de zelfkrant. Zelfkrant. august- september. inbediend. Is dat een soort straatkrant? Of ja. U uh -huh. spreekt dus geen Nederlands. Ik ging Roemeens. Ik ga de kerk even in. Psalm 4 is een psalm van vertrouwen, een danklied. De gelovige dankt God en spreekt zijn vertrouwen in hem uit. Bij alle twijfels en tegenslag die het leven van ons mensen kan bepalen... Gij hier alleen, geef mij veilige rust. Als ik u roep, geef mij antwoord. God die mij recht verschaft. Meneer, mag ik u buiten even iets vragen voor de VARA-radio? Ja, even buiten? Ja, helemaal geen zin Wat zegt u? VARA. Ja? VARA. VARA? Nee, helemaal geen zin Nee. Waarom niet? Ik, het, ik hou dus zo van de VARA. Ik wilde u even vragen. Misschien bent u hier om te bidden in de Mariakapel om de crisis op te lossen. Ik zag u bloemen meenemen, ik zag u een kaars meenemen. Ja, dat is gewoon voor het algemeen. Het algemeen ellende die er in de wereld is. Oké, okay, bedankt. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben van de Vara. U bent van Tapperij de Zaak. Dat klopt, ja. Wat merkt u als bedrijf van de crisis? Ja, een teruglopen in de horeca dat sowieso, maar. Ernstig? Het, het is er wel, maar niet in grote hoeveelheden, zeg maar. Dat uh, mensen houden een beetje terug. Het zijn meer gewoon dat het, uh, het is één drankje en ze uh, zitten ze een half uur of een uur en dan is het weer weg. En terwijl het een, ik denk tien jaar geleden kon het niet op, dan bleven ze maar doorgaan en met blaaien bier. En het is gewoon heel eind minder. Nou, bent u het vegen... Uh... Nou, op 15 meter van de Beria-kapel. Ja. Vlakbij de Sint-Jan, de mooie kerk hier in Den Bosch. Bidt u nee. dat de crisis afgelopen mag zijn? Ja, ik kan ervoor bidden, maar ik, het is alleen maar te hopen. Het is gewoon, u uh, bidt niet? Nee, ik ben niet gelovig of zo, maar ik hoop het in ieder geval wel... dat het uh, beter gaat voor iedereen, voor ons, voor de mens. Maar... Zou het toch niet verstandig zijn om te bidden? Voor hetzelfde geld uh, werkt het, het kan nooit kwaad. Nee, ja, uh, mijn oma ligt slecht dat bid ik als stiekem wel voor. Maar ja, geld was geld eigenlijk, hè? Gezondheid is veel belangrijker. En uh, dat is de grootste crisis bij ons in de familie momenteel. Dus, uh, Uw oma is stervende? Nou, uh, ze heeft een, uh, ze hebben een tumor gevonden in de longen. En het gaat gewoon momenteel heel slecht. Ze handen en voeten werken niet meer. En het gaat allemaal minder nu. Dus. Bent u bang haar ja, te moeten gaan ja, verliezen? Ja, ze is vandaag 70 geworden. Dus dat is wel helemaal mooi en, en rot. Okay. Dus uh, we hopen, we bidden er maar voor in principe. Toch? Gezondheid gaat voor alles. En dan is het, kan het crisis zijn. Als je gezond bent, dan kom je een heel eind... En dan kom je nog weer boven de crisis op. Wij denken aan uw oma. Dank u wel. Dit is de Hinthamerstraat. Eén uh, winkel leeg. Eén winkel magazijn leegverkoop. Alles moet weg. Hier, outlets. Ziet er niet goed uit. Op 71. Leeg. Daar iets verder te huur. Twee panden verder. Te huur. Geen authentieke bossen, bedrijven meer. Ja, misschien. Ja, de apotheek. Die ziet er nog authentiek uit. Ik kan daar eens vragen of zij de veranderingen hebben gezien en wat voor veranderingen ze zien. Het mysterieuze van dit pand is, je ziet het bijna niet van buiten... je ziet een heel mooi ja, ouderwets pand, uh, een mooie etalage... met grote letters erboven, apotheek. Ik ben even uh, binnen uh, doorgelopen, volgens mij tientallen meters verder... en de apotheker is zo vriendelijk mij uh, even te woorden staan. De vraag is eigenlijk, dit is de Hindhamerslaat... een belangrijke winkelstraat in Den Bosch... welke veranderingen ziet u... Um, ik zie heel veel veranderingen, met name in de uh, winkels. Er, gebeurt heel veel, er, zijn, er zijn heel veel wisselingen in de winkels. Dus zeker in modezaken en alles verplaatst en wisselt. Wat mij opviel is, je ziet een soort vage Engelse namen van bedrijven. Het lijkt wel of ze ja, misschien vorig jaar gekomen zijn... en volgend jaar weg kunnen zijn. Dat klopt, dat klopt. Ik zag al een outlet, ik zag al opruimingen, uh, ik zag dingen te huur staan. Het, het ziet er niet goed uit... En nee, de continuïteit is een beetje weg. Dat vind ik heel jammer. Als je kijkt aan de markt, we zitten aan de markt. Zijn wij uh, een van de weinigen die inderdaad heel lang hier zitten? Samen met de Kleine Winst is dus een ander klein zaakje. En uh, een Hotel Golden Tulip. Dat zijn echt de zaken die er de oude al. Oude zaken. Oude zaken. En de rest uh, is volgens mij in de ruim tien jaar dat ik hier zit, bijna al veranderd. Ja. Ik kom hier wel eens. Ik kan me van nog, nog geen tien jaar geleden herinneren. Zag je nog ouderwetse zaken? Uh, spiegelglas, mooie lampen, uh, gelakt eiken. Of je echt de indruk kreeg. Hé, hey, die zaken sta staan er al vele tientallen jaren. Zullen nog vele tientallen jaren blijven bestaan? Allemaal, allemaal weg. Ja, dat klopt. Het internet heeft denk ik gewoon een, uh, veel kapot gemaakt in de winkelstraten, denk ik. Dat veel mensen online gaan vergelijken en... Uh, daar gaan bestellen en dus niet meer in de zaak. En dan komen de winkels terug. En daarvan zegt u, die zijn ook heel gauw weer weg. Die houden het niet vol? Ja, in het algemeen zijn veel dubzaken En wat je met het verbouwen ook ziet, dat mensen... Een winkel is... zit er in twee weken in, totaal verbouwd, opnieuw opgeknapt. Maar ja, dat kan ook zo weer weg zijn. U heeft een apotheek. Uh, Lijkt mij een fantastische business in tijden van crisis. Mensen worden down, somber, uh, grijpen naar de fles, naar de medicijnen. Klopt dat? Merkt u iets? Uh, nee, in principe wij zitten natuurlijk, we hebben we wel niet echt heel veel te maken met de crisis. Wij zitten meer met, uh, te stoeien met verzorgverzekeraars en uh, de NZA en vergoedingen. En dat, daar zijn wij natuurlijk enorm in geraakt. We zijn alle winsten, al het vet bij jullie volgens mij aan het weghalen. Hè? Dat is er al af. Ja, dat is er af, ja. Maar wat merkt u? Merkt u iets dat klanten meer medicijnen gebruiken? Merkt u dat klanten andere medicijnen gebruiken? Uh, nee, ik zie daar geen veranderingen in. Nee? nee, ik zie daar weinig veranderingen. Mensen zijn wel kritischer, op, met name op hun eigen risico. Dus iedereen heeft een verplicht eigen risico van 350 euro. Dus mensen overwegen wel of ze van tevoren een medicijn gaan halen of ja? niet. Ja, dat gebeurt. Hoe lang zit de apotheek al in dit pand? Uh, de apotheek zit sinds 1821 in dit pand. Is bijna 200 jaar? Bijna 200 jaar. Gaat u dat halen? Ja, dat gaan we halen. Ja? Ja. Wat is uw voorspelling? Hoe gaat dit aflopen? Gaan deze winkels nog veel meer achteruit? Komen er nog steeds meer non-desket winkels? Ja, wat zit er nou precies? Hoe lang zit dat? Wanneer is het weer weg? Wat, wat gaat er gebeuren, denkt u? Hier bij u? Um, ik hoop, wat ik een beetje hoop is... dat, dat een aantal huren even omlaag gaan echt, van winkelpanden. Waardoor je dus uh, een betaalbare huur krijgt. Waardoor dus mensen wel een boterham kunnen blijven verdienen. Dan? En vraagt hier op A-locatie nog steeds hoofdprijs? Ja. ja. Dat zie je inderdaad wel. En daardoor zie je inderdaad ook heel veel wisselingen. Maar wat je wel ziet is, dat we kennen elkaar een paar kleinere huisbazen... die hebben de huur verlaagd en die hebben liever een huurder die blijft zitten... dan een grote fabrikant die een paar maanden zit of een jaar zit en weer weg is. En anders? Steeds meer doorloop, steeds meer verloedering? Ja, anders krijg je wisselingen. Ja, het is al bijna altijd uitverkoop. Ja. Zonde, hè? Ja, zeker zonde. Ja, daarom blijven wij ook zitten hier. Ja. Ja? ja? U gaat de twee eeuwen halen? Ja hoor, dat is wel de bedoeling. Ja. Ja. Apotheker Albers in Den Bos. Hoop doet leven. Vara. Radio 1. Degids.fm. Hooikortspatiënten opgelet. Het is namelijk weer Ambrosia-tijd. Dat is een beruchte hooikortsplant. Die staat nu in bloei. En dat betekent voor veel mensen een paar maanden ellende. Eerder riep de Voedsel- en Warenautoriteit de VWA al op om de plant zoveel mogelijk weg te halen. En gisteren presenteerden de VWA en de natuurkalender... van de Wageningen Universiteit in Vroege Vogels... een manier om de plant op te sporen en te melden... namelijk een speciale Ambrosia-app voor de smartphone. Jeannette Padamor ging met Arnold van Vliet in het centrum van Wageningen... op zoek naar die vermaladeide hooikoortsplant. Ho yes. 80% van de meldingen tot nu toe komt uit tuinen. Ja, hier staat hij. Hier nog een kleine. Het lijkt wel een varentje zo op het eerste gezicht. Ja, als hij zo klein is. Ja. Uh, dubbel plat. En hier zie je die bloeien wijzen. Dus de bloemen eigenlijk al ontstaan. Die zijn mm -hmm. helemaal groen. En hij is een beetje behaard. Die bloemetjes zijn net ongekeerde schoteltjes uh, Als je daar een beetje met fantasie naar kijkt. En dat is de grote boosdoener? Ja, hij kan ook letterlijk groot worden. Tot uh, anderhalve meter hoog. In veel tuinen zie je dat gebeuren als hij lekker op voedzame grond staat. Ja. Nou, hier is hij denk ik eerder een keer gemaaid. En nu begint hij... Uh, ja. 10 centimeter hoog, 20 centimeter hoog. Mm -hmm. Die gaat dus bloeien en uh, de pollen daarvan is sterk allergen en kan dus allerlei hooi-kostklachten veroorzaken. Ja. Vandaar dat jullie die app hebben ontwikkeld van nou ja goed, iedereen moet meewerken om uh, de plant te herkennen en natuurlijk zoveel mogelijk weg te halen. Ja, dat is een campagne van de Nederlandse uh, voedsel- en Warenautoriteit. Die roept mensen op om die plant te verwijderen. Want we willen voorkomen, hij komt niet van oorsprong in Nederland voor, mm -hmm. we willen voorkomen dat hij zich hier ja. ver gaat uh, verspreiden. Ja. Maar nou, we merken de afgelopen jaren dat mensen, als ze bijvoorbeeld een foto insturen, dat het helemaal geen ambrosie is, maar dat het bijvoet is bijvoorbeeld. Ook een hooikorst veroorzaken, maar veel minder sterk. Ja. En die staat hier ook, en die lijkt er heel ver op. Maar die kan je goed herkennen. Ik ga er eentje bij pakken. Hier bijvoet. belangrijk daarvan is, is, als je hem omdraait, het blad, dan is het ja. zilver. Zilverkleurig. Okay. Ja. En zodra je dat ziet, dan weet je zeker dat het geen uh, ambrosia is. Eigenlijk vind ik hem helemaal niet zo lijken, want het is gewoon een lange stengel met wat blaadjes. Ja, maar als je hem ook wat groter ziet, dan is het niet zo raar als je helemaal niet zoveel weet van planten... om dan hem als de ambrosia aan te zien. Ja, ja. Mensen schrikken daarvan. Die denken van, oh jee, er staan nu honderden planten met ambrosia. Dus hier moet actie komen. Gaan gemeentes bellen. Ja. En nu met die app, uh, Ambrosia Alert, kan je heel snel en heel eenvoudig, aan de hand van foto's en een aantal vragen uitsluitsel krijgen van is het ambrosia of niet, en hem ook gelijk melden. Ja en weghalen liefste. En er staan ook instructies over hoe je hem weg kan halen, want ja. het beste is om hem niet met uh, blote handen aan te pakken, nee, want hij heeft haartjes en er is een kans dat je daardoor met een moeilijk woord gesensibiliseerd uh, versneld oh, okay. gesensibiliseerd wordt. Ik wilde kan net worden. vragen, zullen we hem even weghalen ja. en uh, op een andere plek wat beter, want nou, we staan hier echt op een verkeer. Ja, het is is uh, uh, echt een heel gezellig het gezelligste punt ja. van Wageningen ongeveer. Ja. Heb je handschoenen bij Nee, ik heb geen handschoenen bij me. Nee? Dus uh, deze moet nog eventjes blijven staan. Maar we zorgen wel dat hij uh, tijdig verwijderd wordt. Zodat hij geen zaad kan zetten. En geen pollen kan produceren. Nee, nou, Zullen we nog een wat, wat rustige plek gaan staan? Ja, dat is prima. Uh, heb je er ondertussen nog meer gezien trouwens? Of is dit de enige? Nee, kijk hier. Zo. Deze Nou, hier nog eentje. Ze zijn uitgezaaid. Waarschijnlijk zijn die een keer bloemrijk zaadmengsel uh, uitgestrooid. En dat was verontreinigd met die hmm. En zo komen ze in tuinen. Met allerlei uh, voedermengsels voor... Ja. De vogels te eten te geven. Ja, vetbollen, hè? Zo, oh, vetbollen. We hebben een fantastisch jaar uh, winter achter de rug. Dus ik verwacht <laughs> dat heel veel mensen de vogels gevoerd hebben. Ideale omstandigheden voor de ambrosia om zich uh, verder te verspreiden in ons land. Ik ga meteen kijken thuis. Dan. Ja, je, je moet het eens doen. Ik denk dat heel veel mensen dan verbaasd zullen zijn. Hé, vrek, dat, dat lijkt de ambrosia dan toch wel. Ja. Nou, als je hem opent, dan zie je gelijk uh, ambrosia eigenlijk al in beeld. Maar je kan uh, ambrosia identificeren aan de hand van een beslisboom dat je telkens uh, een vraag moet beantwoorden en dan aan de hand van de volgende vragen kan je uitsluitsel krijgen of het uh, bijvoet is of inderdaad de ambrosia. Okay. Uh, maar je kan ook een vragenlijst, uh, dat je tien vragen moet beantwoorden over de bladkleur, over de bladvorm mm -hmm. en met uitleg in tekst en met foto's, zodat je ja, ook makkelijk antwoord kan geven. Als je niet weet, dan zeg je gewoon ik weet het niet en dan krijg je aan het eind van die vragen een uitsluitsel van uh, wat de kans is dat het inderdaad als je een ambrosia is. En je klikt op uh, doorgeven en uh, dan staat hij ook gelijk op de kaart. Je kan daar je fotootje aan toevoegen. Want we vragen mensen wel altijd om even een foto te maken. Dat zo kunnen wij ook goed uh, bekijken of het inderdaad om Ambrosia ging. Mm -hmm. En dat we niet, uh, als iemand aangeeft dat het uh, om uh, 50 of 100 planten gaat. dat we dan niet voor niks de gemeente erop afsturen. om eens te kijken van hé, hey, uh, moeten daar maatregelen genomen worden. Want dat is wat jullie gaan doen met meldingen dus? Ja, die meldingen worden allemaal verzameld. Ook in het kader van die campagne van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. En we kijken gewoon, oké, okay, waar zijn nou uh, veel meldingen? En moeten we kijken of we daar maatregelen moeten nemen. Ja. Om uh, ja, de planten ja, vaker te gaan maaien, bijvoorbeeld die berm. Of, uh, zodat we hem onder controle kunnen houden. Wat moet je dan doen als je hem in je tuin tegenkomt? Want je kunt hem beter niet met je blote handen dus uh, weghalen, hoor ik net. Ik trek even je tuinhandschoenen aan of van handschoenen aan. En uh, verwijder hem en gooi hem in de grijze bak. Oh ja? Dus niet bij de groenafval. Want stel, hij heeft al zaden gevormd. Dan ga je die zaden via dat groenafval nog verder verspreiden. En als je dan nou weet dat je hooikortsklachten hebt... en je ziet dat die plant in bloei staat... dan zou ik het aan iemand anders overlaten om hem te verwijderen. Ja, vraag je je buren of zo om hem te verwijderen. Want dan word je zelf minder uh, blootgesteld aan, uh, aan het pollen wat loskomt. Zijn er nog meer dingen die je kunt doen met je? Ja, je kan ook alle waarnemingen die via de natuurkliniek in de afgelopen jaren zijn doorgegeven... kan je ook op kaart bekijken. Zodat je kan zien van waar in jouw omgeving of waar in Nederland zijn die meldingen eigenlijk gedaan. En dan kan je natuurlijk ook nog even kijken van staat hij er nu... We dus zullen wel even afwachten hoe hoog de pollenconcentratie dit jaar gaat worden. Maar het zal nooit echt uh, spectaculair zijn in deze fase. Gelukkig nog niet, uh, overigens. Maar wanneer dan wel? Nou, ik hoop dat het hier nooit gaat komen. Uh, en dat uh, we met deze acties dus kunnen voorkomen dat dat zich gaat voordoen hier. De uh, Ambrosia-app is er vooralsnog alleen voor gebruikers van Android-toestellen. -toestellen. Android en de iPhone-versie is in de maak. Op vroegevogels.varen.nl vindt u er alle informatie over. Overigens belde zojuist Cas Wetser over een uh, uitspraakfout die ik gemaakt heb... Um, we hadden het over de crisis en de uiterlijke verschijnsel ervan in Den Bosch. En toen ging het over de Hinthammerstraat. En ik zei de Hinthammerstraat, zo schrijf je het wel. Hinthammerstraat, maar je zegt Hinthammerstraat. Logisch ook, want is de straat die gaat in de richting van het voormalige kerkdopje Hintham... dat na de gemeentelijke herendeling van 1996 bij Den Bosch is gekomen. Ja, alsjeblieft, ik krijg complimenten van onze volgende gast. De Gids is weer zo'n fraaie kostuumdrama te zien op televisie. Zaterdag bij de NCV. Het heet Mr. Selfridge. En het gaat over de oprichter van het gelijknamige beroemde warenhuis in Londen. Over die serie valt vanuit het oogpunt van marketing veel te vertellen. En daarom zit hier marketingdeskundige Charles Borreman. Charles, goedemorgen. Goedemorgen, Felix. Die serie gaat dus over die, uh, die heer die zich Selfridge noemt. Wat was dat voor een figuur? Ja, Mr. Selfridge is Harry Gordon Selfridge... Dat is Amerikaan overigens, geen Engelsman, Amerikaan. Hmm. Geboren in 1858 in Ripon, Wisconsin. Precies een eeuw voor mijn geboortejaar, 1958. Alvast gefeliciteerd. Dank je wel. Uh, in 1906 vertrok hij naar Londen om met een bedrag van 400.000 pond... in Oxford Street, wat toen nog niet de straat was die het nu is... Om daar een department store te openen, een warenhuis te beginnen. Overigens ging dat pas open, Selfridge Co. op 15 maart 1909. Dus ze hebben ze drie jaar aan gebouwd voordat het echt werd neergezet. Het staat er overigens nog steeds. En eh, eigenlijk heeft hij. Ja, vanaf dat moment de toon gezet op winkelgebied. Het nou, wacht, is echt... Je had al een beroemd warenhuis toen, hè? Ja, dat was, Harrods dat, was ja. Harrods. dat is wel Brits van oorsprong. Maar je zult in alles zien dat deze Amerikaan... eigenlijk de toon heeft gezet, de standaard heeft uh, gecreëerd... op het gebied van warenhuizen. Eigenlijk, zoals wij het warenhuis nu nog kennen, is dat toen in 1909 ontstaan. Wat deed hij anders dan Harrods, bijvoorbeeld? Nou, Hij, was, uh, een... hij heeft eigenlijk het begrip marketing geïntroduceerd in de winkel... Um, voordat hij in 1909 bij Selfish Co. begon, althans daarmee begon, um, had hij al jarenlang in Chicago gewerkt. Bij Marshall Field Co. Hij is als klein, uh, ja, als eigenlijk jongste bediende begonnen. En daar heeft hij later uh, een aantal fenomenen geïntroduceerd. Bijvoorbeeld de Christmas sales, wat nu ook over de hele wereld een bekend fenomeen is. Dat heeft hij als eerste daar geïntroduceerd. Hij wist daar een begrip van te maken. Ook het zinnetje uh, The customer is always right. De klant is altijd heeft altijd gelijk, de klant is koning, komt min of meer van hem. Hij heeft ook ingezien hoe belangrijk het is om reclame rondom een huis op te zetten. En hij heeft bijvoorbeeld het begrip winkelbeleving geïntroduceerd. Dat wanneer een winkel binnenkomt, dat je een geweldig lekker gevoel krijgt... wat vooral vrouwen aanspreekt. Ja. I want to move perfume out of the pharmacy and give it its own department. In plain sight, but, but perfume is a lady's secret, Mr. Selfridge. Not in France, it is, and All the stores give it prominence. Uh, where would it be, Mr. Selfridge? Right in the front of the store. <laughs> uh. Je ja, ja, ja, ja, ja, hoort er iets heel bijzonders. Uh, hij, hij heeft het dus... He, he moved it from the pharmacy naar de winkel toe. Dus eigenlijk uit uh, de drogisterij of uh, de apotheek... heeft hij dat parfum naar de winkel gebracht. En dan ook nog op een manier waarop het heel zichtbaar is. Dat was eigenlijk heel ongebruikelijk. Want het behoorde tot het geheim van de dame. Uh, zij bewaarde de parfums en haar verzorgingsproducten voor haar boudoir. Ja. Maar hij heeft dat er eigenlijk uitgetrokken... En uh, hij heeft dat openlijk tentoongesteld uh, in de winkel. En je kon toen al spuiten. En je kon misschien ook al het geurtje ruiken. Ja, Dat was ook al heel bijzonder. En uh, uh, uh, daarmee had hij echt iets unieks geïntroduceerd... aan het begin van de 20e eeuw op winkelniveau. Kun je zeggen dat hij de uitvinder is, de bedenker is van de etalage? Uh, ook, hij heeft, ons, hij heeft veel meer dingen gedaan. Uh, hij heeft ook uh, die etalage een functie gegeven. Heel mooi inrichten, zodat mensen gingen kijken. Speciaal wat je nu ook nog wel bij de bijkorf ziet, dat mensen naar de bijkorf etalage gaan kijken om te zien wat er allemaal te koop is. Hij heeft ook eigenlijk het fun shoppen, zoals we dat nu met een mooi Nederlands woord noemen. Uh, geïntroduceerd. Het winkelen voor je plezier. Uh, je kon in de winkel eten, wat heel ongebruikelijk was. Hij heeft daar een restaurant geïntroduceerd waarbij je chic, maar toch betaalbaar kon eten. Uh, je kon in een luxueuze bibliotheek kon je er boeken lezen. Er was een aparte ontvangst voor Franse, Duitse en Amerikaanse klanten. Hij besteedde ontzettend veel aandacht ook aan het personeel. Aandacht aan de, kleding van de aankleding van de winkels. Alles was heel transparant. Wat je zag, kon je ook meteen kopen. Uh, wat je zei, hij besteedde veel aandacht aan de etalages. Uh, en hij zorgde ook dat er... Uh, eigenlijk hele bijzondere dingen in zijn winkel gebeurden. Uh, toen in 1909, op 25 juli, Louis Blériot... vanuit Parijs, vanuit Frankrijk, naar uh, uh, Verenigd Koninkrijk vloog. De kanaalvlucht. Uh, toen heeft hij als eerste ervoor gezorgd dat dat vliegtuig... waarmee Blériot vloog, tentoongesteld werd in... Uh, zijn winkel in weg 1909. Parfum, weg, uh, alle andere. Uh, had, hij, had hij nog een etage over? Hij was. had nog een etage blijkbaar okay. over. Wat leidde ertoe dat er 12.000 mensen naar die winkel kwamen. alleen om het vliegtuig te zien. Het zou hetzelfde zijn als uh, in, in de jaren. Uh, wat is het, 1969. Uh, de um, capsule van de Maanlander mm. ergens tento tentoongesteld werd. Dat Daar is maar... marketingtechnisch natuurlijk allemaal echt vernieuwend. Hè? Zeer vernieuwend. Ja, Heel revo vernieuwend. En revolutionair op zijn gebied. Absoluut. He? En eigenlijk wordt het nog steeds... Dit, al die principes die hij toen heeft geïntroduceerd... worden in feite nog steeds gebruikt. Uh, dus zonder Selfridge hadden we geen V&D en bijkorf gehad. Dat durf ik zo te stellen, ja. Absoluut. De manier en de indeling van de winkel, de beleving van de winkel... vind je nog steeds terug in, in het, in het warehuis. Of het nou een V&D is, of de Bijenkorf is... of een buitenlandse waarhuizen. Dat zijn allemaal nog de ideeën van deze Mr. Selfridge. En in kennis van de serie, die zien inderdaad die etalage nog een rol spelen in de serie. Want Anna Pavlova die kwam op bezoek en die kreeg er... Zeg jij het maar, Felix? Dat ik weet het niet. Jij weet het niet. Jij kijkt de nee, serie nee, dus ja, niet. Jawel, ik heb gisteren wel zitten kijken. Maar ja. ik heb uh, bij uitzending gemist hebben gekeken. Dus ik weet, wat, ik weet niet wat er precies met Anna Pavlova is gebeurd. Nou, ze, ze, ze stond zelf groot in de etalage. Tuurlijk. Ze, dan, ze dansen daar. Kijk, maar daar komen dus mensen dus ook op af om dat te zien. En da, ja, kijk, raakt die formule nu sleeds? Als je nee, kijkt naar de, naar de sluiting van de bijkorfvestingingen bijvoorbeeld. Ik denk sterker nog dat de bijkorf is eigenlijk weer op het hogere niveau... Uh, gaat het weer zitten met de winkels die ze nog over hebben. Zeven winkels zijn er nog over. Die worden eigenlijk weer op een hoger niveau getild. Dus nog meer beleving dan er altijd al was. Maar daar willen mensen ook graag voor betalen. Je ziet als het, de prijzen hoog zijn, willen ze er wel voor betalen... maar dan moeten ze er wel iets heel goeds voor terugkrijgen. Ja. Aan de andere kant zie je ook wel... een Downsize beweging. Dat zie je bijvoorbeeld... bij een winkel als Primark, waar producten... heel goedkoop worden aangeboden. Maar dat vinden mensen dan ook weer leuk. Dus je moet eigenlijk... moet je heel scherp aan de wind gaan varen. Dus of gaan zeilen. Aan de ene kant... Of heel hoge prijs, maar dan hele luxe artikelen. Eigenlijk wat je op de PC Hoofdstraat in Amsterdam ook ziet. Of je gaat naar beneden voor hele lage prijs. Dat vinden mensen ook interessant. Maar daartussenin, stak in de middel, heb je een probleem. Charles Bormans over de Britse serie Mr. Selfridge. Op zaterdagavond te zien bij de NCV op Nederland 2. En de BBC heeft al een tweede reeks in de planning. Kijk eens ja, aan. Kijk eens aan. Dit is dus een heel groot succes. We zien elkaar volgende week maandag weer. En wat de televisie van vanavond betreft... het is vandaag maandag, de ergens in de maand. En dat betekent dat van een aantal programma's het seizoen weer begint. Bijvoorbeeld van de wereld draait door. Vanavond met hun nieuwe houseband Tangerine. Jan Donkers en Katja Herbers bespreken de nieuwe biografie... van schrijver J.D. Salinger. U weet wel van zijn controversiële roman Catcher in the Rye. Een wereldprimeur, dat bespreken van die biografie. De wereld draait door om half acht op Nederland 3, elke dag tot 1 januari. Werkdag dan, hè? En Paul en Witteman nemen het sokje weer over van Knevel en van de Brink. We hebben er zin in, zegt Paul Witteman in de vadergids. Mede vanwege het verkiezingsjaar dat we tegemoet zien in maart. Gemeenteraadsverkiezingen in mei de Europese stembusgang. Dat kost, uh, kost allemaal uh, misschien het hoofd van Rutte en Samson. En dat wordt de komende tijd aan de tafel van Pauw en Witteman goed gevolgd. Elke avond... Surf Elf uur op Nederland 1. En kom je tot twee dingen. Twee Ik heb eigenlijk maar twee dingen. Elke maandag in september hartstocht voor het onderwijs. Deze maandag met Jo Ritsen, oud-minister van Onderwijs. Hij had te maken met grote studentenprotesten en stond aan de wieg van de OV-studentenkaart. Het is gewoon niet plezierig in een kabinet als je voortdurend in de focus staat met een negatieve houding. Twee dingen. Vanavond tussen acht en half negen. Vanuit Maastricht bij de opening van het universitaire jaar. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.